7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Franse Dordogne zijn twee Nederlanders gewond geraakt... bij een vlucht met een hete luchtballon. In totaal drie Nederlanders maakten gisteravond een rondvlucht... bij het dorpje waar ze wonen. Twintig minuten nadat ze waren opgestegen... raakte de ballon een elektriciteitskabel, waarna het doek vlam vatte. Een man en een vrouw sprongen uit de mand... en maakten een val van een tiental meters. De man van 61 raakte zwaar gewond. De vrouw van 55 liep lichte verwondingen op...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 Morgen veel zon, maximaal tussen 18 en 26 graden. In het oosten later op de dag kans op een bui. Maandag zonnige periode en stapelwolken. En tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie, de A12, Arnhem richting Utrecht... tussen Maarsbergen en Driebergen, 8 kilometer. Door een ongeluk, daar is de linkerrijstrook dicht. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden... en bij knooppunt Maanderbroek, Barneveld en Amersfoort volgen. Dat is via de A30, de A1 en de A28... En op de A4 Delft richting Amsterdam staat tussen Knoop en Batuverdorp en Sloten een file van 2 kilometer. Ook door een ongeluk daar is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Het is badkamerparade bij Baderie. Tot 17 juni staan onze badkamers volop in de schijnwerpers. Met 20% korting op een luxe Swingsbadkamer. En daarbovenop nog een gratis regendouche van Hans Growe. Kom voor alle acties naar de Baderie Showroom. Beleef de badkamerparade.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 Langs de Lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij een aflevering van Langs de Lijn, die vooral in de tegenstaat van Nederland-Bulgarije. Straks om 8 uur in de Arena in Amsterdam. Het is de eerste echte, oefen, echte oefenwedstrijd op weg naar Oekraïne en misschien zelfs Polen. Of liever gezegd laten we dat maar hopen. De Giro hebben we, de voorlaatste etappe. We hebben het EK zwemmen in Debrecen, Europa League hockey en EK turnen Langs de lijnen terug op zaterdag gaan we tot 11 uur met sport en ook veel muziek. Van cool gang. De Nederlandse handbalsters hebben de tweede wedstrijd van het Olympische kwalificatiestoorn in Spanje met 28-24 verloren van het gasland. De nederlaag kwam tegen dit sterke Spanje niet als een verrassing. U hoort verslaggever Richard van der Maarden. De Nederlandse handbalsters hebben het vanmiddag niet gered om zich te plaatsen voor de Spelen. Het kan natuurlijk nog altijd, dat hangt af van morgen. Joyce Hilster, de eerste helft was voor Nederland, de tweede helft voor Spanje. Ja, dat kan je wel zeggen. Ik denk, uh, hun liepen in het begin van de tweede helft weg bij ons. Uh, misschien moet je dan ook wel gewoon concluderen dat ze de betere ploeg hebben. Uh, we komen dan nog terug en dan begin je toch weer te hopen. Uh, maar ik denk dat we dat hun verdiend hebben gewonnen in dit geval. Erg jammer. Ik denk wel dat we hebben goed gespeeld. Uh, maar het zat er niet in. Waar zit hem dat verschil dan in? Want ze lopen weg in de beginfase van de tweede helft. Eigenlijk in vijf minuten staat er ineens een verschil van zes doelpunten. Ja, ik denk dat dat een stukje scherp is. Een stukje concentratie. Um, het is ons wel eens vaker overkomen dat binnen een paar minuten dat een tegenstander wegloopt. Daar moeten we aan werken. Dat mag niet gebeuren natuurlijk. Uh, daarentegen vind ik dat we weer erg goed in de wedstrijd terugkomen. Maar is gewoon, uh, ja, het was gewoon niet genoeg vandaag. Hoe groot is de teleurstelling op dit moment? Want je had je vandaag kunnen plaatsen voor Londen. Ja, ik denk natuurlijk, we zijn teleurgesteld. Maar je moet ook realistisch zijn. Spanje is de derde geworden op 2K. Uh, dus enig realisme is ook wel op zijn plaats, denk ik. Uh, dat niet iedereen van ons de dag bij plaats was met twee wedstrijden voor de Olympische Spelen. Je hoopt erop. En ik had er alle vertrouwen in. Het mocht niet zo zijn vandaag. Maar uh, ik ga ervan uit dat Kroatië morgen ook van Spanje verliest. Dat is de enige hoop die we nog hebben. Het zijn wel slijtageslagen. Hè? Nu ook voor jullie, vooral. Je moet keihard werken in de dekking. Zij scoren misschien wat makkelijker. Ja, zeker weten. Ik denk dat ze fysiek ook iets sterker zijn, ook in de 1 tegen 1 duels, in de dekking. Dus het kost ons allemaal natuurlijk wat meer kracht uh, uh, dan hun, zeg maar. Uh, ja, het is, gewoon, het is gewoon erg jammer nu. Het was het uh, net niet. Daniek Snelder in de tweede helft liep Spanje ineens weg. Jullie zitten verslagen hier uh, op de vloer in uh, Guadalajara, maar het kan natuurlijk nog steeds morgen. Ja, natuurlijk kan het nog steeds. Um, het is gewoon zonde dat je eigenlijk in tien minuten van de wedstrijd uh, zo'n grote voorsprong, voorsprong geeft aan Spanje. Waardoor het heel erg moeilijk wordt om dat nog terug te halen. En um, ja, ik denk dat we toch tevreden mogen zijn dat we in ieder geval weer terug zijn gekomen. Dat het uiteindelijk uh, maar vier doelpunten zijn. Um, dat kan in handbal uh, ja, veel en weinig zijn. Dus dat is even afwachten. Maar het is zuur, want we hadden gewoon goed gevoel en de stemming is goed. En... Dus ja, iedereen had gewoon uh, echt gehoopt en uh, gevochten voor, voor een overwinning. En dat is jammer als dat er niet uitkomt. Waarom overkwam jullie dat in de beginfase van de tweede helft, denk jij? Is dat dan toch ervaring? Tuurlijk zal het altijd een rol spelen. Um... Maar ik denk ook uh, een stukje verrassing dat zij toch ineens met nog zoveel meer kracht kwamen. De dekking dat ze... stond ook heel goed toen. Ja, ja uh, dekking maar ook de kiepster. Dan kwamen we tot de vrije kans en dan uh, ja, hadden ze een goede kiepster op doel staan. En, um... ja, en onze dekking zag je op dat moment juist net even... Een paar gaatjes die er normaal eigenlijk niet zijn. En uh, ja, daar kwam gelijk het verschil. Volgens mij klaar, wel ga ik zes achter of zo. En, uh, ja, dat is dan gewoon heel erg moeilijk uh, de wedstrijd verder te spelen. Wat denk je van morgen Nou ja, uh, ik ga hard duimen dat Spanje gewoon zijn ding doet. En ook van Kroatië wint. En dan, uh, dan... Gaan jullie naar Londen? Dan gaan wij naar Londen. Dus dat zou wel... Uh, ja, ik, ja we, we kunnen nog niet juichen. Dus dat is balen. Maar we gaan morgen elkaar duimen voor de Spanje. Ze zullen het toch niet op een akkoordje gooien, die twee ploegen? Ik hoop het niet. Al dus, Danique Snelder en eerder hoorden we Joyce Hilster... in de bijdrage van Richard van der Om kwalificatie af te dwingen voor de Olympische Spelen... moet Oranje morgen winnen van Argentinië. En Spanje moet winnen of gelijk spelen tegen Kroatië. Het was een prachtige dag voor Thomas de Gent in de Giro. De Belg van de Nederlandse vakantie Solijproeg won de heroïsche rit over de legendarische Mortirolo en Stelvio. Sebastian Timman is aangeschoven. Um, die de Gent leek zelfs even <laughs> op weg naar de, de roze trui. Uh, zoals hij ja. heet in uh, ruim vijf minuten voorsprong, hoorde ik jou vanmiddag zeggen. Hoeveel heeft hij daarvan overgehouden uiteindelijk? Uiteindelijk op zeg maar, de, de, de belangrijkste renners voor dat algemeen klassement. Uh, zo rond de 3,5 minuut, 3,23 op Rodriguez. Die vierde wordt, want achter de Gent werd. Uh, Werd Koenigo en Nieve tweede en derde? Uh, Rodriguez 3:23 achterstand, vierde. Scarponi vijfde. En Hesjedal op 3:35 uh, op de zesde plaats. Dus hij heeft in de laatste twee kilometer van de beklimming nog wel aardig wat tijd ingeleverd. Maar uh, ja, jij ja, noemt net de woorden uh, heroisch en legendarisch. Dus die streep ik alvast door. Episch zou ik er nog aan willen toevoegen. Nee, het was een, was een rit waar we eigenlijk de hele ronde van Italië op hebben gewacht. Iedereen wist natuurlijk al wekenlang uh, dat deze rit op de voorlaatste dag gepland was. Het leek ook wel alsof de, de belangrijkste renners voor het klassement... daar een beetje bang voor waren. Dat uh, doordat ze wisten dat deze rit ging komen... ze elkaar niet zo aandurfden te vallen. Wachten in andere bergritten vaak tot uh, de laatste 2-3 kilometer voor de aankomst. En dan vandaag gaat Thomas de Gent uh, net voor de top van de Mortirolo... Uh, klimmen van de top op 56 kilometer van de aankomst lag. De Gent stond achtste in het klassement... En vanaf dat moment was het een prachtige etappe om naar te kijken... omdat je, er heel veel gebeurde. Uiteindelijk blijft dus de Gent alleen over vooraan uh, wat je al zei. Hij, hij neigde die 5 minuten en 40 seconden goed te gaan maken. En eigenlijk doordat rijder Hesjedal, de nummer 2 van het algemeen klassement... achter Joaquin Rodriguez, uh, toch is gaan rijden in die laatste kilometers... die is, zeg maar, heeft de boel in, in gang gezet... Uh, uh, is dat verschil teruggelopen naar Rodriguez. Die, die rijdt dan uiteindelijk nog, uh, zelfs bij Hesje, weg. Dus er gebeurde ontzettend veel... En dat maakte dit echt tot een ja, heroïs, epische, historische... en absoluut de mooiste etappe van deze Ronde van Italië. Ja, en daar heeft de Gent allemaal voor gezorgd. En dat was niet de man van wie dat allemaal verwacht werd, of wel? Nee, nee, absoluut niet. Uh, hij heeft ook niet het, het één nummer, zeg maar, bij Vakant Solij. Je ziet vaak dat de kopmannen die krijgen als laatste nummer het één. Hij heeft de twee, 212 is zijn nummer, uh, bij Vakant Soleil. Uh, uh, maar hij stond dus al achtste in het algemeen klassement. Hij is vierdejaarsprof, 25 jaar. Hij rijdt voor het tweede jaar bij uh, Vakant Soleil. Heeft vorig jaar al een rit gewonnen in Parijs-Nice. Uh, uh, en dit seizoen deed hij dat nog eens een keertje dunnetjes over zijn dus haalt Op het hoogste niveau... Al gewonnen, Dus dat hij goed was, wisten we wel. Maar dat hij na drie weken, want we zijn drie weken onderweg... in de Koninginrit, over uh, vier, vijf grote beklimmingen... Hè, Mortirolo, 1718 uh, meter hoogte... met maximale stijgingspercentage van 22 procent... op echt een geitenpad zo smal. En op de stelvio bijna 3000 meter uh, dit kan... Ja, dat is echt, uh, echt verbazingwekkend goed. Ja. De Gent is de grote winnaar. Mag je Rodriguez eigenlijk de kleine winnaar noemen? Ja, zeker. Dat vind ik een uh, mooie omschrijving. Want uh, hij had seconden nodig op rijden Hesedal met het oog op morgen. Morgen tijdrit. Precies, 30 kilometer uh, uh, vlak in de straten van Milaan. En normaal gesproken is Hesjedal daarin beter dan Rodriguez. Hij loopt dus weer uit. Hij staat op 31 seconden voorsprong nu. Hij heeft 31 seconden voorsprong op rijder Hesedal. Ja, 30 kilometer tijdrijden. Toch met die roze trui om je schouwens Die trui dat doet het vaak. Precies, he? dat, dat zie je toch wel vaak. Dat dat de details zijn die net een beetje die extra power geven... Aan zo'n niet-tijdrijden. Hesjedal, die vandaag dus toch weer wat seconden uh, verliest op Rodriguez. Dat gaat uh, een, een strijd worden. Een mooie strijd worden uh, om dat te gaan volgen. En Thomas de Gent geklommen naar de vierde plaats in het klassement. Weliswaar op 2,18 van Rodriguez. Maar op 27 seconden van de nummer drie van uh, Scarponi. En normaal gesproken ben ik ook geneigd om te denken. Thomas de Gent kan beter tijdrijden dan Scarponi. Dus uh, ik neem denk ja, ik. Morgen... dat is natuurlijk een beetje de vraag. Hoeveel kracht heeft het vandaag gekost? Precies, hè? precies. En uh, aan de ene kant heeft het heel veel kracht gekost voor een aanval van dik 50 kilometer. Aan de andere kant kun je ook zeggen, die jongen die is in de winning moet en die heeft natuurlijk zo'n boost gekregen. Het podium longt. Dus ik ga morgen maar twee stopwatches meenemen. Eentje voor dat duel om plaats 1 en 2 en eentje om het duel uh, plaats 3-4. Uh, ja, daar zullen we lang op moeten gaan wachten morgen in die tijdrit, maar dat gaat wel uh, spektakel uh, leveren. Verder nog opvallende dingen vandaag? Nee, ik denk dat we... Dit alsof, is het wel. Dit, dit is het wel. Ja, Tom je had de beste Nederlander op 22 minuten 17. Nee, we moesten het uh, van een Belg in Nederlandse dienst hebben vandaag. Oké, okay. bedankt, Sebastian. Oké. Okay. Bert van Marwijk heeft zijn selectie van 23 spelers... voor het komende EK bekendgemaakt. En dat betekent dat ook de vier laatste afvallers bekend zijn. Net als bij het WK viel Fernanita ook nu op het laatste moment af. Ja, het is een uh, teleurstelling natuurlijk... omdat je het hoogst haalbare wilt halen als voetballer. En dat, uh, dat was nu het EK. Kampioenschap uh, heb ik achter de rug. Nu is het EK. En uh, daar ga ik uh, niet naartoe. En uh, ja, het zei zo. Toch jammer. Je hebt een heel goed seizoen gedraaid. Uh, de valt, uh, Pieters valt af aan de linkerkant. Dan denk je van, nou ja, jij bent toch een van de jongens die dat ook zou kunnen opvangen. Schaars natuurlijk ook. Uh, Jetro Willems kan het opvangen, maar jij zeker? Ik zou het uh, ook ge gekund uh, hebben... Maar de keuze is, uh, is anders en de, dat heeft de trainer ook uitgelegd. Het uh, was een goed gesprek, dus uh, ja, het, was, uh, het was geen Anita. Hoe is het jou medegedeeld? Uh, gewoon in een kamertje met de trainer en Filip uh, Cocu. En, uh, een goed gesprek gehad en uh, ja, zo was het uh, eigenlijk uh, vermeld. Wat heeft hij als reden aangevoerd? Dat hou ik gewoon liever voor mezelf. Uh, het was gewoon een goed gesprek en uh, daar houden we het bij. En... Ja, als het dan gebeurt bij het WK, het gebeurt bij het EK. Is het niet een, een, een ja, mentale mokerslag? Ook al kan je nu lekker op vakantie? Nee, zeker niet. Uh, ik ben sowieso uh, iemand die uh, veel tegenslagen heeft gehad. Uh, heel goed terug ben gekomen elke keer. En uh, dat zal zeker nu ook zijn. Ik ben nog jong. Dus uh, het komt wel. En dat zei een Anita. En uh, net als uh, Anita, ook Jermaine Lens bereikte ook nu weer net niet de definitieve selectie. Ja, inderdaad. Alleen... Uh... Uh, in mijn positie uh, is, het, is het een beetje, uh, ja, moet ik zeggen, ik, ik mag blij zijn dat ik nu de, de, de eindfase nog heb mee mogen maken. Omdat ik een, uh, een wisselvallig seizoen heb gehad. Nou goed, uh, daarin heb ik geprobeerd alles te geven en het was, het was niet goed genoeg om, uh, om uiteindelijk bij de 23 te zijn. Dus uh, dat, is, dat is klote, maar ik denk dat als ik een, een, een goed jaar had gedraaid, dat de, ja, dat de kansen wat groter waren geweest. Alleen uh, dat is nu niet het geval dus. En dat je dan niet was voorbij door Luciano Narsing... die wel juist een heel goed seizoen heeft gedraaid? Ja, bijvoorbeeld. Uh, nou, die jongen die is goed in vorm, die heeft een goed seizoen gehad. En uh, ja, de, de, de trainer die heeft dat ook gezien. Dus uh, die kiest voor, uh, voor zo'n speler. Nou, dat is mooi. Heb je het zien aankomen? Wanneer wist je het eigenlijk al van binnen? Nee, het, Hij heeft niet echt uh, specifiek uh, getraind dat je, dat je dat al kon merken. Alleen uh, ja, voor, je, voor jezelf ga je toch altijd uh, vragen stellen van... Uh, uh, Zit ik er bij bij, zit ik er niet bij? Of als, als op een training dat je, dat je links wordt opgesteld in plaats van rechts... Nou, dan ga je al denken, nou, hij wordt wel rechts opgesteld. Nou, dat zijn allemaal vragen die je zelf uh, uh, stelt, maar goed. Uh... En dan scoort Narsing ook nog een aardig doelpunt tegen, tegen Bayern München? Ja, inderdaad. Uh... Die jongen die, die, die kan gewoon heel goed voetballen en dat heeft hij laten zien. Dus dat is mooi voor hem. Alleen voor mezelf is dat, uh, is dat nu uh, voor de tweede keer dat ik, uh, dat ik afval. Dat is vervelend. Maar uh, wat ik net al zeg, het, uh, het, uh, ja, het weerhoudt mij niet van uh, om, uh, om volgend jaar gewoon weer een goed seizoen te draaien. En dan uh, kan het over twee jaar weer heel anders zijn. En dat was Jermaine Lens. Er moesten de vier afvallen en de andere twee zijn Adam Maher en Sim de Jong. Sime, slecht nieuws voor jou ook. Uh, bij de laatste vier Dat is extra irritant. Ja, natuurlijk. Nee, Als je er zo dichtbij bent, dan wil je graag mee. Maar ja, jammer. Het zat er natuurlijk al een klein beetje in. Ja, voelde je het aankomen? Nou ja, je weet van tevoren dat de concurrentie heel groot is. En ja, ik was blij dat ik mee mocht naar Lausanne. Om er in ieder geval aan te ruiken. En ja, dan hoop je natuurlijk dat je mee mag. Maar ja, je kan ook wel een beetje realistisch kijken naar nou wie er nog meer zijn. Dus, uh... We hebben een aardig middenveld, inderdaad. Behoorlijk wat spelers die op jouw positie kunnen spelen? Ja, nee, dat weet je. En, uh, ja. Maar dat maakt het toch nog wel een beetje, beetje zuur natuurlijk... als je net voor het uh, ja, EK eigenlijk afvalt Hoe wordt zoiets medegedeeld vandaag? Uh, nou, je wordt gewoon uh, onderbeurt de beurt eventjes bij de bondscoachgroep... en uh, die legt het een beetje uit. Uh, en uh, ja. Daarna hebben we nog even geluncht en uh, ons omgekleed... en gaan we nu naar huis. Aram, voor jouw geld, en dat zullen heel veel mensen vinden... Jouw tijd komt nog wel. Toch jammer? Het is zeker jammer. Maar ja, ik uh, ben tevreden. En uh, ja, dit is uh, een mooie prestatie dat ik uh, met hem mee ben gegaan. En ja, uh, jammer. Alleen ja, wachten tot uh, ja, mijn tijd zal nog komen. Dus. Ja. 18 jaar, dus dat komt inderdaad nog wel. Jij bent denk ik al heel erg blij dat je bij die trainingskamp bent geweest... en dat je bij die laatste vier zit. Nou ja, niet bij de laatste vier, maar ik had wel gehoopt dat ik mee zou gaan. Alleen ja, het is wel jammer. Alleen... Ja, zo hoort het en uh, zo is het voetbal. En uh, nu moet ik doorgaan en uh, door blijven gaan waar ik mee bezig was. En mijn tijd komt dus nog wel. Hoe gaat dat uh, als je dat te horen krijgt? Hoe gaat zoiets uh, op de dag van vandaag? Nou ja, ik uh, had een gesprek met de trainer en uh, hij had uitgelegd hoe en wat. En wat hij ervan vond. En uh, ja, ik heb een goed gesprek met hem gehad. Dus uh, ik ben tevreden erover. En ja, dus mijn tijd zal nog wel komen. Dus ik ben er wel. Ja, het is wel teleurstellend alleen. Ja, het is wel even balen. Al dus Adam Maher en daarvoor Sim de Jong en tot zover deze bijdrage van Angelo Terwiel. We gaan naar de arena, daar zitten Bas Tichler en Jack Gelder. Uh, Jack, we zijn de komende vijf weken natuurlijk allemaal bondscoach. Was je het er mee eens? Nee. <laughs> nee, met wie niet? <laughs> uh, Anita niet. Uh, nee, dat is de grote vraag. Uh, omdat hij uh, a. een perfect seizoen heeft uh, doorgemaakt bij Ajax. Omdat hij uh, uh, toch wel een beetje aan de basis heeft gestaan van het succes van uh, dit Ajax. Want Vertongen wordt terecht geroemd, maar Vertongen heeft uh, kunnen excelleren door de manier waarop met name Anita gaatjes heeft gevuld. Uh, we hebben hem uh, zien trainen. Zeer goed zien trainen. Uh, hij is op meerdere plaatsen inzetbaar. Gisteren zei Bert van Marwijk op de persconferentie in Lausanne... dat hij uh, erg gesteld is op spelers die op meer plaatsen inzetbaar zijn. Nou, Anita zou misschien alleen nog een keer hebben moeten kiepen... om dat uh, te moeten bewijzen. Dus dat, dat vind ik wel vreemd, ja. En, uh, maar ja, er is, uh, er, er is zeker ook een plausibele reden voor te vinden. Hij wil uh, met, uh, met Vlaar... Uh, en ook met Bauma, Twee mensen hebben centraal achterin. Die, uh, en met Boularouche als rechtsachter. Hij wil alle plaatsen in ieder geval verdedigend dubbel bezet hebben. En uh, ja, dat is wel Des van, uh, van Marwijk. Ik zei bijna Van Bommels. Uh... <repeYou> de ja, misschien heeft hij wel invloed gehad. Ja. <laughs> nee, maar goed, dus, er is ook wel weer wat voor te zeggen, maar ik vind het wel verrassend. Ja. Nou kijk, hij kiest als ik er nog wat over mag zeggen. Tuurlijk Bas. Eh, ga je gang, niet te lang. <laas PT1> <Adventure war> hij, hij doet wat hij altijd doet, dat is namelijk nou kiezen voor uh, de bekende namen en de bekende mensen. Van uh, Boularus bijvoorbeeld, die heeft de afgelopen week of één dag na eigenlijk helemaal niet zo ongelooflijk geweldig getreden. Die vond ik ook in die wedstrijd tegen Bayern München niet goed, maar die loopt al zo lang mee, is goed voor de sfeer. Kortom, dat is ook een reden om te zeggen... Nou, je bent de nummer 16, 17 van de selectie, ga maar mee. En hij heeft natuurlijk wel ervaring hè, in dit soort toernooiën. Exact, doen. en dat is wat de bondscoach ongelooflijk belangrijk vindt. Dus gaat hij mee. Maar dat geldt natuurlijk niet voor, voor Willems. Nee, nee, dat klopt. Maar je had het nog best kunnen zeggen als je dat had willen omzeilen... van nou, ik laat bijvoorbeeld Vlaar thuis... dan zet ik Boeleroes uh, uh, achter de hand voor Heiting gaan... en dan heb ik een tweede rechtsback nodig... Ja. dat had Anita prima kunnen doen. Dus als je dat had gewild, had het best gekund. Maar hij kiest hem dat eigenlijk altijd voor... Ervaring. Daarom had ik eigenlijk de hele week al het idee dat hij alle jonkies zou laten vallen. Ja, nou, hij heeft ook diep moeten zoeken hè, naar Bouma. Want die lag al, uh, al bijna ja, in de stoffige ja, hoek. Ja. ja, en Willems, dat is, want de reden dat hij dan meegaat, los van enige ervaring, is natuurlijk ook... ...omdat Willems uh, de, uh, de enige echte linksback is in deze selectie. Hè? Want de rest is allemaal gemaakt. Schaars, of die er nou gaat spelen, of Bouma, of dat kan me niet schelen wie. wie? Ja. De enige echte linksback is Willems. Ja, de enige echte rechtsback is van de wiel, dat is de enige ajax ook. Landskampioen. Ja, en het gekke is dat PSV na een toch wat slap seizoen... weer de hofleverancier van dit nationale elftal is. In ieder geval uit Binnenland, een ja. Ja. ja. Van Bommel reken ik dat ook wel mee. Nou ja, op zich is dat ook niet zo gek. Dat is niet om te verwijten, maar wel om te constateren. Uh, de groep bij, uh, bij de begeleiding is natuurlijk ook ontzettend PSV. Dus uh, men kijkt daar erg in de keuken. En er werd al een grap gemaakt de afgelopen dagen. Misschien dat de familie van Kemenade ook meegaat voor de catering. Maar het is natuurlijk Voor degenen die dat niet weten, dat is degene die in het restaurant van het trainingscomplex van PSV staat. Nee, maar goed, dat is gewoon een constatering. En het is niet zo gek dat een coach de geborgenheid om zich heen zoekt van degene met wie hij goed kan werken. Maar Faber en Cocu en Eikelkamp. Dat zijn natuurlijk wel mensen die op dit moment bij PSV werken. En ja, men heeft daar ook de nodige informatie. En ja, ik, ik heb een paar weken geleden bij Studio Voetbal geroepen in de uitzending. En toen begon iedereen te lachen. Ik denk dat die Bouwman gaan pakken omdat er toen werd gediscussieerd over... Hoe moet dat nu verder? Ja. Maar hij houdt van uh, mensen die ervaring hebben. En je kan veel van Bouwma zeggen, in de kleine ruimte uh, kan hij wel wat. Maar als je, ik noem maar wat, tegen Denemarken gaat spelen met 50 meter achter je, ja, dan, uh, dan zie ik een soort uh, om de nek hangen, wat hij ook bij Narsing moest doen. Dat moeten we niet hebben. Nee. Maar hij heeft wel ervaring. En je weet bovendien wat je eraan hebt. Je weet als je een beroep op hem zou moeten doen, zeg uh, in de halve finale tegen Spanje, dan zal Bouwma misschien wat minder snel fouten maken. En als je dan ineens iemand moet brengen als Maher. Nou ja, oké. Okay, wat gebeurt er dan? Het enige wat je kan afvragen bij Bama of hij dat niveau nog aan kan. Ja, maar ja, dan kun je ook tegelijkertijd zeggen: noem mij er één die op dit moment daar kan spelen en veel beter is. Omdat ik denk dat Bama toch wel een soort. Reserve, reserve, linksbekkie. Ja, toch vooral linker centrale verdediger, Alwelle Matthijs. Ja, Alhoewel ik gisteren uh, stond ik nog uh, een stand-up te maken voor het middagjournaal uh, uh, bij ons. En toen werd vanuit een kamer boven door Stekelenburg naar beneden geroepen naar Stijn Schaars. Die op dat moment bezig was met een fotosessie. links linksbekie. <laughs> dus ja, dat is toch ook wel hetgene waar uh, in eerste instantie aan gedacht wordt: Willems of Schaars. Ja, um, we hebben het uh, heel lang gehad over degenen die het niet zijn geworden. Uh, wie zijn het wel vanavond en, en mogen we daar al conclusies uit trekken? Uh, nou, niet te veel. Uh, maar uiteraard betekent een opstelling wel iets als je zo vlak voor het WK zit. EK, pardon. Doelman is krul vanavond. Dat is niet zo'n verrassing omdat Stekenburg natuurlijk net hersteld van zijn schouder. Daarmee wil men geen risico nemen. Heeft in het begin van de week in Lausanne wat aangepast getraind en speelt waarschijnlijk tegen Slowakije. Vanavond dus niet krullen in de doel. De achterhoede is dan logisch met Van der Wiel, Heitinga, Matthijssen en Willems. Die dus debuut maakt vanavond. Laat het dan maar zien. Gooi je maar voor de leeuw als je het zo mag noemen. En dan kun je er eens rustig naar kijken. Uh, bovendien Schaars, waarvan ik denk dat eigenlijk in het hoofd van de bondscoach hij als eerste linksback staat, is er pas net. Dus dat die zou spelen was ook al niet echt te verwachten. De twee controleurs, want dat zijn er toch weer twee daarvoor zijn van Bommel en de Jong. Dat is ook niet raar. En in de lijn daarvoor, daar zitten wel wat anderen. Maar dat komt ook omdat bijvoorbeeld Robben pas net terug is. En omdat Afleider nog niet is. Daar zien wij vanaf rechts Van Persie. Ik laat even een stilte vallen, want die verwacht iedereen in de spits. Maar nee, Van Persie, Snijder van de Vaart. En in de spits puntelaar. En dat betekent dat de Bosloods wel gehoor geeft, als je het zo mag noemen... aan de roep van veel mensen, laten we zeggen het volk. Om het nou toch eens te proberen met de topscorer van Duitsland en de topscorer van Engeland in één team, dat kost dus van Persie, mag je zeggen, zijn plaats in de spits. En hij staat dus nu aan de rechterkant. Ja, maar wat hij heel graag wil, denk ik, is... Uh, en dat hebben we twee jaar geleden ook meegemaakt uh, in Freiburg... met de wedstrijd Nederland-Mexico... dat iedereen bewoog op het middenveld. Want je kan je zowel van, van Snijder als van Van der Vaart als van Persie voorstellen... dat hij op één van die drie posities terechtkomen... maar dat er veel van positie gewisseld zou kunnen worden. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het in ieder geval wel leuk dat uh, Huntelaar in eerste instantie de kans krijgt. Zoals het weliswaar een eerste oefenwedstrijd is. Uh, maar gezien de opstelling is het wel zo van... We gaan aanvallend spelen vandaag, dus laat het dan ook maar zien. Stel dat het heel erg goed gaat, uh, ja, wat voor uh, graadmeter is het dan? Want Bulgarije is op dit moment, kunnen we zeggen, niet het allersterkste land van Europa. Mm, dat is een understatement, geloof ik, hè? Ja, in groep G, waar ze zaten met Engeland, Montenegro, Zwitserland, Wales en, en dus Bulgarije zelf. Hebben ze acht wedstrijden gespeeld, hebben ze één wedstrijd gewonnen, hebben ze drie keer gescoord en dertien goals tegengekregen. Dus het is wel aardig slagvee. Maar ik ben wel benieuwd hoe, uh, hoe, dit elftal, uh, hoe fris dit elftal kan spelen. Nou, we zullen het afwachten. Dankjewel, Ronald. Dankjewel. Er wordt vandaag nog veel meer geoefend. Door andere landen, die ook straks in Oekraïne en Polen zijn. Daarvoor hebben we een matchcenter boven met Van Vliet. Ja, want uh, een van de ploegen waar Nederland bijvoorbeeld tegen speelt is al een uh, tijdje klaar. Die hebben vandaag geoefend in Duitsland, in Hamburg, uh, tegen Brazilië. Dat is Denemarken. Uh, de Brazilianen wonnen die wedstrijd met uh, 3-1. Na 20 minuten waren die Denen al helemaal tureluurs uh, gevoetbald intussen. En uh, was het uh, ook al... Uh, 2-0 voor de Brazilianen dankzij een goal van Hulk, de spits van Porto. En Ziemling, middenvelder bij Denemarken die de bal in eigen doel werkte. Nogal ongelukkig na vooral dom balverlies vlakbij de eigen strafsoepgebied van Christian Paalsen, de Deense doelman. Ja, en daarna was het voor de rust al snel ook nog 3-0. En toen was de wedstrijd eigenlijk al wel gespeeld. De Denemarken maakten bepaald geen goede indruk. Speelden wel in een behoorlijk sterke opstelling. Die we voor nou denk ik 80% ook wel tegen Nederland zouden mogen verwachten. Dat je ook wel, als je tegen Brazilië niet helemaal ondersteboven gevoetbald wil worden... zul je toch een paar behoorlijke spelers op moeten stellen. En uh, ja, dat geeft dus toch wel te denken over op, de, op dit moment de vorm van de Denen. Uh, andere wedstrijden zijn uh, op dit moment nog bezig... van tegenstanders van uh, Nederland, Portugal tegen Macedonië. Is nog altijd 0-0 Portugal, dat weten we inmiddels. Het is of ze schieten alles erin wat ze op doel schieten... of ze schieten er helemaal niets in. Op dit moment is het verhaal niets tegen Macedonië. Ik heb denk ik al wel dertig schoten... richting het Macedonische doel gezien. Maar er is er nog niet één ingevlogen. Wel heel veel bal uh, bezit voor uh, de Portugezen. Die andere wedstrijd, Duitsland, uh, op bezoek in uh, Zwitserland... is een hele leuke wedstrijd met een hele onverwachte tussenstand. 4-3 voor de Zwitsers. En uh, daar valt natuurlijk vooral op dat uh, al die Bayern-spelers, alle acht, zijn er nog niet bij. Er speelt dus de tweede keuze. Die tweede keuze daarvan mag je hopen dat er een aantal tegen Nederland mogen aantreden. Met name achterin, want daar is het een gatenkaas van je welste. Dat is echt ongelooflijk. Heuwedes, Mertensakker, Hummels en Schmelzer. Notabene gekozen tot de beste speler van de Bundesliga door zijn uh, uh, soortgenoten. Ja... Die maken achterin een enorm slechte indruk. 4-3 is het en de Duitsers hebben de hele wedstrijd achtergestaan. Heel snel was het al 2-0. En de grote man aan de kant bij Zwitserland is Derdiok... die drie van de vier goals heeft gemaakt. in bathroom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 No, I know. met We Are Young. Thomas de Gent vloog vandaag over de Mortirolo en de Stelvio... en pakte de voorlaatste etappe in de Giro. Thomas, uh, was je zelf verbaasd over wat je kon vandaag? Ja, natuurlijk, want ik had uh, eigenlijk nog het meeste schrik van deze rit. En uh, <laughs> ja, uiteindelijk vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats... Met, met Carrara dat in de eerste groep zat. En dan uh, heeft hij hard gewerkt voor uh, de Stelvio... En dan uiteindelijk, ja, uh, is het gewoon de meest frisse die nog eigenlijk verst kan wegrijden op de die Candyberg ook van mijn trainingen. Dus dat heeft me wel geholpen vandaag. Je was, uh, op een gegeven moment lag je zelfs uh, meer dan vijf minuten voor. Heb je een beetje van een roze trui gedroomd? Nee, want ik wist uiteindelijk de van de, de roze groep, dat die uh, de laatste drie, vier kilometer nog wel gingen uh, demareren. Ook ze uh, ja, dan drie moest moesten of even nog seconden te pakken voor de roze trui. Dus uh, ik wist wel dat ze nog tijd gingen terugpakken. Maar ik, uh, ik hoop stiekem toch op podium. Ja, uh, Jullie ploegentijdritten in deze Giro was niet geweldig. Een paar dagen geleden in een bergrit verloor je ruim een minuut... door een lekke band in de slotfase. Zijn dat belangrijke momenten geweest waardoor je achteraf zegt... nou, er had misschien wel meer in gezeten? Ja, maar uiteindelijk heb je dat altijd ja, wel, iedereen. De verbinding is erg slecht. Misschien kan je eh, je telefoon bij het raam houden, want je zit in de auto nog, geloof ik, hè? Ja, we zitten nog in de bergen, dus uh, de verbinding blijft slecht hier. Dus uh, ik hoop dat je me nu nog hoort. Ja, uh, maar wat zei je? Want je antwoord viel voor een groot gedeelte weg ja dus uh, dat dat voor iedereen toch wel een beetje telt van uh, slechte tijdrit of uh, pech onderweg of zo dus ik als je trekt en de kan kast... ja. op de derde plaats te staan ja ja, ja oké okay. ik wou net zeggen ik uh, blij zijn. ja ik wou het zeggen want je zei net het podium zit er nog steeds in dat betekent dat je die 27 seconden die je op Skypony moet goedmaken wel ziet zitten ja denk ik uh, uh, nou, ben ik een beetje Maar Die rit van vandaag zit bij iedereen in de benen, denk ik. Dus uh, we hopen nog op iedereen, maar dan zien we wel. Het is nu echt niet verstaanbaar meer, Thomas. Maar in ieder geval, uh, gefeliciteerd met je overwinning van vandaag. En veel succes morgen in de tijdrit. Dank u wel. En dan gaan wij kijken bij Amsterdam. Dat slaat morgen de finale, uh, staat morgen in de finale in de Euro Hockey League. De ploeg was vanmiddag in de halffinale te sterk voor Rotterdam. In het Wagenerstadion werd het 3-0. Het was de derde ontmoeting in negen dagen tussen die twee rivalen. Uh, Floris Even, speler van landskampioen Amsterdam... was verbaasd over de relatief eenvoudige zegen op Rotterdam. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik dacht dat het de moeilijkste zou zijn. Maar al gauw zag je dat het een redelijk vlakke wedstrijd was. Misschien die eerste goal wel typisch, we wisten uh, de helft wist niet dat hij gescoord was, maar hij zat er toch in. Toen gingen we juichen naar de middenlijn, maar uh, nou ja, al met al ben ik wel blij dat Amsterdam-Rotterdam nu even erop zit. En dat we eindelijk een uh, ja, internationale tegenstander krijgen, een, uh, van formaat morgen. Je, je zei die eerste goal, niet iedereen zag dat hij erin zat. Uh, wat ik dan niet begrijp is dat een scheidsrechter het niet ziet, maar bal was 10 centimeter over de achterlijn. Dan hebben ze de video-empire nodig. Godzijdank zou je bijna zeggen, hè? want uh, in het voetbal uh, was er gewoon doorgespeeld. Ja, maar Rolf die vroeg aan ons, want ik ga me aanvragen. Dus wij zeiden waarvoor. Hij zei, ja, hij was over de lijn. En Fali en ik dachten dat hij gek geworden was. Ze <laughs> dus hadden helemaal niet gezien dat hij überhaupt in de buurt van de lijn was. Maar dat was een goede call van Rolf. Misschien niet voor niets, want ook uh, Man of the Match volgens mij uh, heeft fantastisch gespeeld. Uh, hoe laat je je op voor zo'n derde Rotterdam-Amsterdam? Nadat je vorige week uh, Rotterdam twee keer hebt verslagen om kampioen van Nederland te worden... Je weet dat je deze halve finale wil, moet winnen. Wil je morgen in de finale staan van de Europacup? Ja, een aantal jongens moesten opgelapt worden deze week. Uh, die hebben weinig getraind. Voor de rest, ja, uh, als je vandaag verliest, dan is het toch uh, heel frank seizoen. Toch nog. En dat wisten we wel. Dus opladen was niet moeilijk. Maar je merkt, merkt wel, qua uh, hartslag op 2-20 viel wel mee. Ook omdat ik vond dat zij zich min of meer gewonnen gaven. Niet in het begin, maar als je de wedstrijd zo zag. En wij dachten, we gaan hem wel winnen misschien. En uh, dat maakte inderdaad niet de meest spannende en energieke wedstrijd. Maar ja, hij is gespeeld, we hebben hem gewonnen. En, uh... Ik wou niet zeggen, het is zo'n wedstrijd die je moet winnen. Het leek van het begin af aan al ja, eigenlijk wel duidelijk dat Rotterdam het ook niet kon opbrengen. Na eerste helft uh, vond ik dat ze nog wel aardig uh, speelden. Wij maakten het klein. Wij waren vooral niet uh, erg goed, zeker voorin niet. Weinig we de bal vast, dan zie je als wij op 80% gaan cruisen dat het uh, te nonchalant wordt uh, met een aantal van die pildo's voorin. Dus dat is zonde, maar uh, we hebben goed verdedigd. En uh, dat is uh, ook een compliment waard. Maar wat ik zei, uh, morgen wordt een echte finale. Ze hebben veel publiek mee, uh, die jongens uit Hamburg. En dat wordt denk ik een hele, hele taaie clash. En dat zei Floris Evers. Amsterdam is morgen in de finale van de EHL. En Hamburg is dan de tegenstander. Gisteren werd John van Schip in Mexico als nieuwe trainer... van Chivas Guadalajara gepresenteerd. De club die door Johan Cruijff wordt begeleid. In Guadalajara is correspondent Edwin Timmer. Uh, Edwin, hoe is Van Schip daar ontvangen? Uh, nou, dat ging heel goed uh, gisteren... Uh... Uh, hij was uh, tenminste erg rustig en, uh, en je kunt wel zeggen goed voorbereid. En uh, ja, dat is een, een, een, mooie, een mooie ontknoping na toch wel een aantal uh, weken uh, de laatste tijd. Dat men toch ja, een beetje argwanend keek naar wie is deze meneer John van het schip nu. Want uh, ja, het feit dat, dat, dat Kruijv hier kwam, dat vond men wel geweldig. Maar men had eigenlijk ook wel een, een wat grotere naam verwacht. En, uh, ja, en dat soort dingen kwamen steeds terug, dat, dat soort dingen. En dat, dat kwam ook een beetje doordat ze een vreselijk slecht seizoen achter de rug hebben. Dus ja, veel fans en critici zijn gewoon erg... Uh, ja, uh, ja die, die willen gewoon graag, graag iets beters. En, uh, nou ja, maar uh, de persconferenties gingen gisteren gingen erg goed. En, uh, dus ja, dat is een mooi nieuw begin. Ja, en hoe schreef de Mexicaanse pers vandaag over hem? Weten oh ja. ze nu een beetje wie van het schip is? Ja, zeker, zeker. Natuurlijk. En, kijk, en men weet natuurlijk ook wel dat de man een mooie tijd heeft gehad bij Ajax... en zelfs nog de Europese titel heeft gewonnen in 1988... en ook met Marco van Basten natuurlijk uh, het WK en het EK heeft gedaan een paar jaar geleden. En uh, ja, dus dat, dat ging vandaag... Uh, de, de, de, de sneren et cetera, die waren vandaag weg in, in de Mexicaanse pers... en er wordt gewoon goed uh, ja, gewoon verteld hoe, uh, hoe Van Schip erin staat. Ja, uh, en het project van Johan Kruijf, hoe loopt het daarmee? Want uh, ja, uh, als Cruijff komt, weet je dat er het een en ander verandert. Dat is ook absoluut het geval. Uh, een van de meest opvallende dingen is uh, dat in het grote stadion uh, Omni-Live in Guadalajara, daar moet het, uh, het kunstgras moet eruit. En, uh, want uh, ja, ik uh, denk toch de, echt en dat zei van het schip gisteren ook, ja, dat op, op natuurgras er gewoon beter gevoetbald wordt. Uh, een paar andere dingen ook. Ja, er wordt was, in de trainingen worden an dingen anders gedaan. Er wordt veel individueler ook gekeken. Nou, Oké, okay, wat heeft die speler nodig? Wat heeft die speler nodig? En, uh, de, en daarop verbeterd. En uh, ja, men wil natuurlijk ook gewoon meer volgens de Ajax school veel voetbal spelen. En is de verwachting nou meteen dat ze kampioen worden? Nou ja, dat is de verwachting, maar Chiwas altijd. Uh, <laughs> je, je moet even goed bedenken, Chiwas is echt de populairste en grootste club van dit land... En uh, ondanks het feit dat het al een aantal jaren dat het niet zo best gaat, ja, is het verwachtelijk elke keer iedereen weer van ja, dat, dat moet wat wezen. Uh, van het schip die deed dat gisteren wel verstandig. Hij zei van ja, uh, geduld allemaal, we hebben een mooi project, uh, maar hij, hij beloofde echt niet dat hij binnen een jaar kampioen is. En uh, ja, dat deed hij ook een beetje omdat, omdat hij wel weet... Uh, ...de eigenaar van deze club, dat is Jorge Vergara... ...dat is een man die met vitamine ontzettend rijk is geworden... ...maar die staat ook bekend als een hele emotionele man. Uh, van het Schip is de twintigste trainer sinds het jaar 2000... ...en uh, ja, dus er is wel een, een geschiedenis van trainers die worden weggestuurd... ...maar van het Schip zei ja, dat weet ik allemaal... Maar ik weet ook dat Vergara met, met Cruijff een, een goede afspraak heeft van... jongens, we gaan dit project doen. Dus ja, ik, hij, hij verwacht er het beste van. En Van Schip hoopt hier ook enige tijd, of wat langere tijd, te mogen trainen. En spelers, is er ook meteen te halen wat hij wil? Of, of is het geld beperkt? Nee, uh, dat is ook nog een hele belangrijke verandering in het project Cruijff. Uh, Vergara was altijd zo... Die, die dacht altijd van, oké, okay, Chivas staat bekend, net zoals Ajax een beetje in Nederland. Van, dat is de, de, de beste school voor het voetbal uh, in, uh, in Mexico. Dus wij, wij kopen niemand, we doen alles met onze eigen, eigen uh, opleiding. Mm -hmm. en, uh, ja, dat, maar ja, met alleen je eigen opleiding, daar word je geen kampioen mee. Uh, dat dat zeg, zei de critici de afgelopen jaren altijd. Van, ja, je moet wel enige ervaring erbij kopen en, en, en, en wat goede spelers. En maar ja, daar was de man altijd... Uh, nou ja, daar wilde hij niet naar, naar luisteren. Maar met Cruijff is dat gelukkig anders. En uh, dus Van het Schip zei hij gisteren ook van... We zijn op zoek naar spelers. Uh, maar hij zei het nog niet over welke posities. En ook nog niet uh, wie die precies op het oog heeft. Nee. En Cruijff, uh, laat hij zich vaker zien daar? Of doet hij ook daar alles op afstand? I ja, hij doet het vooral op afstand. Uh, vooral via zijn uh, schoonzoon tot Bean uh, die hier wel heel uh, redelijk veel is. En, uh, maar ik moet eerlijk zeggen, via de officiële websites van Chiwas... Uh, ja, komen genoeg woorden en genoeg reacties van Cruijff altijd wel naar buiten. Maar echt zelf op het, uh, nou ja, het straks het nieuwe grasveld staan in het OmniLive. Live... nee, dat doet hij nog niet. Ik verwacht wel dat hij, uh, ja, zeker op het moment dat het seizoen weer begint... dat hij zich uh, wel weer eens een keer zal laten zien, ja. Nou ja, en met Van Schip heeft hij ook een goede afstandsbediening, hè? Zo is dat, ja. Oké, okay, bedankt Edwin Timmer. Geen dank. It's only natural van crowded house was dat. Op de voorlaatste dag van de Europese kampioenschappen zwemmen... de Bretchen heeft Henkelin Schreuder laten zien... dat ze nog lang niet afgeschreven mag worden. Bob van der Tak volgt het toernooi en is hier aangeschoven. Uh, Bob, hoe deed ze het vandaag? Ja, goed, op de 50 meter vrije slag. Vanmorgen in de series uh, zwom ze al de tweede tijd, 24-92. En uh, vanmiddag dus de halve finale. En toen uh, ging het weer goed, 24-81. Nog ietsje sneller dus opnieuw de tweede tijd. En dus uh, gaat Inkelien Schreuder overtuigend door naar de finale. Naar een prima zaterdag in Debrecen. Uh, nou, vanochtend was voor mij al een seizoensbestijd. Ik, uh, ik had nog niet onder de 25 geswommen en nu... 25.81, dat is ook sneller volgens mij dan ik vorig seizoen heb gezwommen. Dus dan, uh, ja, dan gaat het wel de goede kant uit. Dan ga je als tweede door naar de finale. Ja, dan, uh, dan rekenen wij op iets. Nou oh ja, <laughs> dat moet je niet meer doen. Dat zie je maar aan de 50 vlinder. Maar uh, uh, de kunst is nu wel om inderdaad scherp te blijven. En goed op alle details te blijven focussen. Niks fout doen. Ja, dan uh, er moet er gewoon nog wel een iets betere race in zitten morgen en wat er dan uitkomt, ja. Dat zien we dan wel. Kun je dan misschien heel misschien zelfs in de buurt komen van, uh, van Steffen? Uh, ik ga het in ieder geval proberen. Ja. Want uh, ja, dat is natuurlijk de uitdaging, neem ik aan. Ja, je bent hier om het allerbeste neer te zetten en uh, uiteindelijk uh, is winnen het doel, dus ja, daar ga je voor. Hoe belangrijk is het voor je om zo'n zo medaille te pakken op een EK? Um, is dat mega belangrijk? Is dat iets wat je echt nodig hebt? Nodig is een groot woord, maar het, het, um, ja, je kan je afvragen of je dat hier dan ook wil. Um, of dat representatief is. Maar als je hier bent, dan het is het een moment en het is en blijft een moment op naam. De mensen die hier zijn zwemmen zo hard ze kunnen als je een medaille haalt. Ja, dan... Is dat gewoon lekker? Ja, dat is gewoon leuk. Dat is, dat is mooi. En uh, een beloning voor de, voor de strijd die je geleverd hebt. Hoe leef je, hoe leef je tot slot nou naar die finale toe? Uh, altijd doen wat je altijd doet natuurlijk. Maar hoe ziet zo'n dag er dan uit? Uh, nou, morgenochtend... Ik sta meestal gewoon hetzelfde tijdstip op. Want Heel vroeg? Ik ben een ochtendmens. Dus als ik ineens uit ga slaven, dan weet ik niet waar mijn hoofd komt. Uh, dus morgenochtend uh, zwem ik in, uh, bij het hotel... En euh, doe ik niet heel veel speciaals of zo, maar blijf wel een beetje actief. En s middags is de finale aan het begin van het programma. Dus ik kom hier anderhalf uur van tevoren heen. Dan ben ik hier een uur van tevoren, zwem ik in. half van tevoren kleek ik me om en ga ik me klaarmaken en dan euh, zwemmen. En dat is de Hinkelin Schreuder. Uh, Bob, is Br Britt en op deze afstand de, degene die wint? Ja, verwacht ik toch wel hoor, want ze was echt met afstand de snelste vandaag in de halve finale. 24-56, dus 2500 sneller ook dan Schreuder. En dat is toch wel een behoorlijk gat op zo'n korte afstand. En ik zie niet helemaal in hoe dat uh, in één dag overbrugd zou worden. Dus uh, Stefan, absoluut de grote favoriet voor het goud, maar Schreuder kan een medaille winnen. Misschien geen goud, maar dan toch zeker zilver of brons. Ja. Dan de 100 meter vlinderslag, dat is wel een afstand met een verhaal. Ja, was leuk voor Milo Radkavic, want die won namelijk en die heeft heel veel problemen gehad de afgelopen jaren met zijn rug, de Servier. We kennen hem nog van zijn legendarische duels met Michael Phelps op de Olympische Spelen 2008 en het WK 2009. Sindsdien heel veel problemen gehad dus met de rug, dubbele hernia. De doktoren zeiden van jij komt nooit meer op je oude niveau terug, maar hij is toch blijven knokken. Nou, nu weer uh, op het Europese kampioenschap en hij won in 51-77. En dat is toch een hele behoorlijke tijd en het was zijn eerste Europese titel. Dus uh, dat is hem gegund na al het uh, blessureleed van de afgelopen jaren. Verder nog uh, opvallende races? Ja, mooie race vond ik. Uh, de 200 meter vrije slag bij de vrouwen. Een mooie strijd tussen Silke Lipok uit Duitsland en Federica Pellegrini die uh, al zoveel gewonnen heeft de afgelopen jaren... en uh, ze pakte haar vijfde titel op rij. Lipok lag lang aan de leiding, maar uiteindelijk was het toch Pellegrini... die er op de laatste 50 meter uh, overheen kwam en weer won. De vijfde titel op rij en uh, in Londen gaat ze voor haar zesde. Oké, okay, bedankt, Bob. Dit weekend wordt in Gutsis de jaarlijkse meerkamp gehouden. Niet zomaar een wedstrijd. Het evenement wordt gezien als het officieuze WK. En mede daarom heeft het toernooi iets magisch... en treft de toeschouwers uit de hele wereld. Floris van Hooyne ging in Oostenrijk op zoek naar die magie... No, mm -hmm. Het evenement begint al een dag eerder... Als bijna het hele Oostenrijkse stadje is uitgelopen om de presentatie van de atleten mee te maken. Mijn wunderschönen guten Abend. Ik begrüsse Sie recht herzlich hier zum inofficiële Startschuss. voor het Mözli Meerkamp-Meeting aan dit wochenende. Schön dat Sie alle. Daten... Elko Sint-Nicolaas is inmiddels een grote jongen bij de Meerkamp. en dat is te merken. Aus de Nederlanden met 8.436 punten. En de startnummer 2: Elko Sint-Nicolaas. Wat weet je nog van je eerste keer hier in Gutses? Uh, dat was 2009. Ik uh, kwam hier met een PR van uh, 7500 punten. En, uh, ik scoorde hier voor het eerst 8000, 8.052. Ik plaatste me toen voor de ECO onder 23 en voor de WK senioren. En, uh, ja, ik was rookie of the year. En dat was wel, uh, wel iets, heel, iets heel leuks. In één keer stond ik tussen degene die ik alleen van, uh, van de televisie kende. En, uh, ja, dat was wel heel gaaf. Nu zijn we drie jaar verder. Ben je nu iemand... Um, ja, ik denk dat ik nu toch zeker meedoe hier ook voor de voor, uh, betere plaatsen, voor de top 5. En uh, dat merk je gewoon, uh, uh, moet je bij de persconferentie uh, zitten. Dus dan uh, hoor je er in een keer een beetje bij. Een dag later, als het evenement begint, melden de toeschouwers zich al vroeg bij de baan. Uh, en daarbij ook veel Nederlanders. Ik kom hier sinds uh, 2005, ieder jaar. Geweldig. Waarom is Gutses zo geweldig? En die atmosfeer, die mensen, die fans, uh, wat allemaal meeleeft. Uh, ieder, ieder jaar toch uh, 5000 denk ik, per dag uh, mensen. Ja, en die locatie, die atletiekbaan aan de voet van de Alpen, ook die maakt deel uit van die magie van Gutses. Het bijzondere is dat als je hier op woensdag of donderdag komt op de baan, dat je denkt van nou het is een leuk atletiekbaantje ergens in de bergen. En als je hier op zaterdag of zondag komt, dan staat het hier vol. Met het, uh, iedereen uit het dorp komt hier ongeveer. En uh, ja, dan leeft het en dan is de hele wereld op je aanwezig. Ook de Nederlandse coaches kijken uit naar het toernooi. Voor Vince de Lange is het zelfs een beetje thuiskomen. Ja, ik kom hier natuurlijk al heel veel jaren. Vroeger ook met Bart en Giel. En uh, dit is voor mij echt thuiskomen, ja. Wanneer kwam je hier voor het eerst? Um, even uit mijn hoofd, 1998, denk ik. Is het erg veranderd? Nee, het is natuurlijk wel iets aan het veranderen. Uh, met name ook door de verandering van de, van de president van de organisatie. Uh, maar eigenlijk is het nog steeds uh, Gutses is Gutses. Dat is speciaal, dat is sprookje, dat is magie. Wat is er zo bijzonder aan de Meerkamp en Gutses? Nou, de hele wereldtop, over het algemeen, is het grootste gedeelte. En het is ook een beetje de ambiance. Uh, het is puur en alleen maar Meerkamp. Het zijn heel veel mensen die snappen wat er gebeurt. Het wordt goed in beeld gebracht, uh, het wordt goed becommentarieerd. Uh, en je zit hier tussen die bergen in, dat is ook wel iets bijzonders. Bart Bennema, de coach van Daphne Schippers. Voor jonge meerkampsters, zoals zij, is Gutses iets om naar uit te kijken. Een eikpunt in je carrière. Ja, dat was vorig jaar natuurlijk. Toen was mijn allereerste Gutsus. Ja. En uh, ja, toen keek je er wel naar uit en, uh, en, en dat was ook echt een jaar om even te ervaren hoe dat allemaal was. Daar staat er tot nu toe ook mijn uh, PR. En hoe was het die eerste keer? Ja, vooral uh, veel om je heen komen kijken en kijken wat anderen ook, uh, ook doen. Maar uh, ja, vooral, het blijft ook natuurlijk ook gewoon een meerkamp ook aan de andere kant. Dus je moet gewoon presteren en zeven onderdelen doen. Maar het was erg leuk, ja. Was het overweldigend? Nou, dat, dat vond ik wel, nog wel meevallen. Het was meer dat, dat het wel me verbaasde hoe, hoe leuk het was, hoe het publiek zo enthousiast was. Om daar gewoon tussen de wereld op te staan. De vechtmeester, daar weet ik wat halen met 9.026. De puntvakzinger van Gutsus, dat is tegen heeft zijn magie ook te danken aan Roman Serbelet, Die hier elf jaar geleden het wereldkor verbeterde. Part in 10 over 9000 punten. En we waren alle live dabei. En zie die voetbalfans af. Een wereldrecord zit het dit jaar waarschijnlijk niet in. Maar de toeschouwers maakt het niet uit. Het publiek geniet toch wel. Is het niet van de braadwoersten en het bier. Dan is het wel van de goede prestaties op de baan. Dat is Daphne Skimpers. Daphne Skimpers. Jessica is. En ze 2274 74 was de winnende tijd van Daphne Schippers op 200 meter. En kort daarna werd die zelfs gecorrigeerd tot 2273 En dat betekende olympisch vormbehoud voor de atleten... waardoor ze op deze afstand in ieder geval mag starten in Londen. Wij zijn terug naar het NOS Journaal met nederland Bulgarije. Tot zo. NOS,